Op een schaal van 0 tot 100 scoren Roemenen en Bulgaren 32 en Polen 44. Slechts 10 van de Nederlanders ziet vooral voordelen aan de komst van Oost-Europeanen. De helft van de ondervraagde Nederlanders noemt Oost-Europeanen harde werkers. Vooral Polen worden geroemd om hun inzet. In El Salvador zijn zo'n 5000 mensen geëvacueerd nadat een vulkaan is uitgebarsten. Boven de vulkaan bij San Miguel in het oosten van het land hangt een aswolk van zo'n 5 kilometer hoog. De uitbarsting begon gisterochtend met een explosie in de krater. Er zijn nog geen berichten over gewonden. Alle inwoners in een straal van drie kilometer hebben hun huis moeten verlaten. In het gebied staan veel koffieplantages... en de koffieboeren vrezen dat hun gewassen veel schade zullen oplopen door de as. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft tot vannacht 38.000 meldingen binnengekregen. De meeste mensen klagen over harde knallen... het te vroeg afsteken van vuurwerk en onveilige situaties op straat.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 Jan Emoes. waar bewaar jij je vuurwerk? Ook op de elektrische kookplaat? Het <lacht> is echt... Wat studeert de jongen? Dus gelukkig uh, zijn er geen slachtoffers bijgevallen. Heb ik begrepen. Um, goed. Uh, tussen nu en uh, ongeveer kwart voor vier... een uh, archiefgesprek met uh, Paul Hanen. Ik sprak hem ruim jaar geleden in een Amsterdamse radiostudio. En ik moet even inleiden, want... Uh, uh, het was altijd zo dat ik aan gasten vroeg... neem wat mee om voor te lezen. En dat deed Paul dus ook. Maar wat hij van tevoren even wilde uitleggen... dat was dat we niet moeten denken dat er vals sentiment in zijn tekst zat. En dat je heel gemakkelijk over iets kon zeggen... ja, dat is camp. Maar dat is lang niet altijd zo. Levensliederen en smartlappen, dat die... Dat die ja, je kunt ze uh, je kunt ze als camp benaderen, hm. eigenlijk. Maar je kunt er ook een extra laag in leggen. Ja. Het is een beetje eigenlijk zoals Reven uh, schrijft, eigenlijk, dat het aangrijpend is en tegelijkertijd uh, ook, ook weer niet. Maar ik vond dit eigenlijk ook wel weer aangrijpend. Ik zal je even voorlezen. Dit zal over dus de laatste brief geschreven door een gewond soldaat aan het front, van zijn vrouw, aan, het, aan, het front aan zijn vrouw. Ja. Dit zal, o vrouw, de laatste brief wel wezen... die je ontvangt van mij uit het hospitaal. Maar niet zoals wij hoopten geheel genezen... sinds veertien dagen verergerde de kwaal. De zusters hier zijn engelen van mensen... en één ervan schrijft op verzoek deze brief... omdat ik zelf daartoe niet meer in staat ben. Maar zelf te schrijven was me wel zo lief. Lang, lieve vrouw, heb ik het je verzwegen... Ik wou je niet schrijven hoe slecht ik lag. Maar nu ik voel het bitter einde naderen... begrijp ik dat ik niet meer zwijgen mag. Ik was gewond, dat heb ik je geschreven. Maar ik meende zelf gauw weer hersteld te zijn. Ik ben nog zo jong. Ik hield zo van het leven. Van jou, de kinderen en ons huisje, klein. Gisteren heb ik je laatste brief ontvangen... waarin je schreef aan mij. Zeg, lieve vent... Als je maar eerst weer bij ons thuis kan komen... zal je eens zien hoe gauw je beter bent. En dan die woorden van ons oudste kleine, dat kinderschrift. Lief paadje, kom naar huis. Het is zo bedroefd dat je dat kind moet zeggen... je vadertje komt nooit weer bij ons thuis. Ik zag in de oorlog schrikkelijke dingen... en feiten die niet te beschrijven zijn... Bij het overdenken van dat vreed gebeuren... doet mij de ziel in stervend lichaam pijn. Ook ik vermoorde op bevel der hoge. Misschien ook vaders. En nu vraag ik mij af... de pijn en smart die ik en jij moet lijden, komt over het hoofd dier hoge voor hun straf. Je zult bedroefd zijn... als je bij het lezen de kinderen aanzien. En je denkt daarbij dat zij nooit meer met paadje kunnen spelen. Hoe vreedzaam en gelukkig leefden wij, zeg, lieve vrouw, nog aan mijn kleine jongen, als hij het begrijpt. Je paadje, vent, had moed. Zoen zus van mij en in gedachten ben ik, lieve vrouw, mijn laatste stervensgroet. Dat is toch een aangrijpend uh, verhaal. Ben jij in dienst geweest? Nee, oh. S5. S5? Ja. ja, en later bleek ik het ook niet nodig te zijn... want ik was de derde uh, broer, zeg maar. Oh, dan hoef je helemaal niet meer. Nee, maar, nee. Dat, maar toen, toen ik gekeurd werd. Je heb, bent gekeurd uh, toen, en toen... Ja, toen moest, toen moest, moest het nog wel. Ja, hadden ze gelijk met die, met die S5? Nou, je denkt natuurlijk... dat je, je bent blij dat je niet in dienst hoeft. Ik was hartstikke ja. blij dat ik niet in dienst hoefde. S5, en dan, dan, dan ben je, je geestelijk instabiel, hè? Ja, Ja. En ik had mijn broer Tom, die, uh, die zat in dienst... en die was een hospic uh, in dienst... en die zei dat je met heimwee het snelste eruit kwam. Dus niet homoseksualiteit, maar mm -hmm. heimwee. Dus toen ik daar uh, gekeurd werd, toen zei ik dat ik enorme last van heimwee had... en uh, dat ik wel graag in dienst wilde. Dat werkt dan beter, dat je dat wel graag ja, wil. Ik zou willen, maar... Ja, maar ik sta voor mezelf niet in... Ja. Ik bedoel, ik, ik, het gaat heel goed de laatste tijd, maar... <laughs> en toen kreeg ik meteen een S5, eigenlijk. Ja. Dus jij juichend naar huis? Ja. Hoera. Dus als je ergens wil komen, dan moet je eigenlijk zeggen dat je er niet wil komen. dan kom je nu Ja. En omgekeerd dus ook. Goh, dat had ik eerder moeten weten. <laughs> jij bent wel in dienst. Geweest. Jij bent wel in dienst. Ja, ja. Dan ben ik heel erg geschrokken van mezelf. Want je neemt je voor uh, om allerlei dingen niet te doen. Maar je doet ze toch. Ja, je doet dingen waarvan je, waarvan je nooit had geloofd dat je het zou doen. Maar de, iedere keer hing er als een soort zwaard van Damocles het weekend boven je hoofd. Dat was de grootste straf van, die er bestond. Van, nou, als jij niet doet wat wij zeggen, dan houden wij jou het weekend binnen. Ja, ja. ja dat was je laatste draadje met de, met de gewone wereld. Het weekend. Dus uh, ja, dan toch maar uh, netjes gedaan uh, wat ze zeiden. Dat vond ik heel erg. Maar het was niet vanwege dat anderen het ook deden, de, de collega-soldaten. Nou, ja, ook wel. Je krijgt ook een soort groeps, Ja, een soort dat je niet er buiten wil vallen. Ja. En ik, achteraf moet ik zelf zeggen, ik heb wel mensen ontmoet... Die ik, uh, waarvan ik het toch wel de moeite waard, waard vind dat ik ze ontmoet heb. In ja. dienst. Want je komt dan met tien jongens op een kamer terecht. Nou, er, er waren er al acht. Daar was ik een straatje voor omgelopen in eerste instantie. Het bleek heel aardig te zijn. Ja, maar dan dat is wel dat... weer het aardige ervan. Dat ja. je mensen uit allerlei sociale lagen en culturen tegenkomt. Dat is ook het enige leuke, hoor ervan. <laughs> Zullen Frank Senata gaan draaien? Ja, dan kan ik daarna vertellen wat, wat ik, wat ik uh, heb meegemaakt, wat op dienst lijkt, uh, maar wat korter duurt. Hm. Maar waar, waar ongeveer op hetzelfde neerkomt. Ja. Uh, Villa Velderhof met, uh, met Emil Ratelband. <laughs> oh, Jezus. <laughs> Ja, we onderbreken Frank Sinatra heel even voor een uh, verkeersmededeling. Ja, het gaat uh, opnieuw over een spookrijder. Het is al de derde melding in een uh, paar uur tijd. Dit keer zou er een spookrijder zijn op de A37. Hogeveen richting Duitse grens tussen afrit schonebeek en Zwarte Meer. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer de locatie A37, Ogenveen, richting Duitse grens tussen Afrit Schonebeek en Zwarte Meer. Merkwaardig, voor de derde keer in een, uh, in een paar uur. Terug naar het gesprek met uh, Paul Hanen, van uh, elf jaar geleden, zowat. I loved her. It's funny how they're all so clear today. And when her face was burning With sadness and yearning I don't know why I turned my eyes away But it's so easy Looking at the game the morning after Adding up the kisses and the laughter Knowing how you would play it If the chance to play it Over ever came But then a Monday morning quarterback Never lost again The room was so alive With all her feelings and longings I saw the spark of danger in her eyes Would it have hurt me If I turned back And held her A moment passes Something lovely dies But it's so easy Looking at the game The morning after Adding up kisses and uh, the laughter knowing how you'd play it if the chance to play it over But then a Monday morning quarterback Never lost a game But then this Monday morning quarterback Never lost again waarom dit nummer? Ja, ik vind... Dus, uh, in, uh, in de laatste periode van Senata, uh, hij was toen al gestopt... en uh, weer teruggekomen. En hij zingt dat... Uh, ik vind het een prachtig uh, nummer... uit de LPCD... Uh, She, She Shot Me Down. Mm -hmm. En het gaat over... Uh, dat je als je... Uh, uh, maandagmorgen... dat je het beste weet... hoe de wedstrijd gespeeld... Uh, had moeten worden. Ja. Dus de beste stuurlijf staan aan behalve Ja, zoiets. Ja, jij hebt de muziek uitgezocht voor dit uur... en dan zie ik dat behalve Ella Gerald uh, het allemaal Frank Sinatra is, hè? Ja. Daar ontkom jij niet aan, geloof ik, hè? Al zou je Nee, ik weer... heb het ook opgegeven om daar aan te ontkomen. Dus ik denk, ik hou daarvan. En uh, tot zijn ja, laatste opnames uh, vind ik ze prachtig eigenlijk. Ook nog... Die duettenplaten, er de we Rotzooi natuurlijk bij die duettenplaten, ook vreselijke vrouwen die met hem meezingen. Maar er zijn ook een paar nummers die echt uh, enorm aangrijpend zijn en volkomen onderschat. Omdat ze, ja, de kenners die vinden dan vinden dat hij niet meer goed bij stem is en dat hij moet zoeken naar de tonen. Hm. Maar uh, ik wil aan het eind van de avond of van het uur, dan uh, zingt hij How Do You Keep the Music Playing samen met uh, Laurie Morgan. Ja, ja. En, uh, en dat zingen ze samen. Zij zingt dan How You Music playing? En hij zingt My Funny Valentine. Mm -hmm. en echt zo uh, aangrijpend. Ja, okay. dus vind en dat vind ik mooi. En Ella heeft de, dus het, het, het, het moedertype, het opgewekte, uh, vrolijke, dynamische type. Daar, daar mocht ze vanavond ook mee doen. Ja, daar mocht ze ook meedoen. Oké. Okay. Jij bent van de radiogeneratie eigenlijk, denk ik. Ja. Wat, wat, wat is jouw eerste herinnering aan radio? Uh, ja, dat ik zelf radio bouwde, eigenlijk, denk ik. Dat, dat ik een radiotoesteltje had van... Ik had zo'n pionierbouwdoos ja? toen ik jaar jaren vijftien was. En, uh, en dat je Radio Veronica hoorde. En, ja. en Luxemburg, dat is me ook een herinnering... dat je Radio Luxemburg hoorde op de Middengolf. Dat, dat je het veel had, weg, hè? nauwelijks zelfs niet kon ontvangen, ja. ja. Maar dat, het wel, dat je voelde wel, uh, dit is de vrijheid. Ik had toen al ontzettend hekel aan, aan, de, aan de zuilen eigenlijk... aan de publieke omroep, aan het... Uh, ze liepen toen eigenlijk al achter. dat was eigenlijk het punt al dat ze toen, dus ik toen ik toen vijftig, dus toen ik jaar tien was, toen 56 zeg maar, mm -hmm. toen liepen de publieke omroep toen liepen eigenlijk al achter. ze hadden geen vrolijke, uh, geen vrolijke muziekzender. en Radio Luxemburg was dat wel. Ja. en toen Veronica kwam, toen werden ze pas onder druk gezet. Maar Veronica dat heb ik ook nog, dat heb ik ook voor het eerst Senata gehoord. op, uh, op, op Veronica. Op Veronica, Radio Veronica, I Get a Kick Out of You. ja maar dat was dan in het pre-Rob out tijdperk denk ik. Want in de jaren 60 hadden ze aanvankelijk uh, inderdaad uh, wel, wel uh, dat, soort, dat soort muziek. Ik denk dat ze de net landen. bestonden, denk nou, ik. Ja. Dan, ja. Wanneer zijn ze begonnen? 63 of zo, denk ik. 62? Ja, dat weet ik nog niet. Ik geloof dat ze twaalf jaar bestaan hebben. Ik denk vanaf 62. Ah, ja. um, en toen vond je de zuilen al niks. Nee. Mm -mm. Ik schreef toen ook al ingezonde brieven in Parot. Toen ik zei, was geschreven een ingezonde brief naar het parool is dus een discussie over het tweede televisienet ja. en of het een commercieel net moest zijn of een uh, of een publiek net en ik schreef toen een brief dat ik uh, naar mijn manier zweet het publiek in het parool dat het tweede net uh, commercieel onafhankelijk uh, moest zijn moest worden ja, ja. moest worden het liep anders ja, dat komt op het de zuilen toen ontzettend veel invloed hadden in de Tweede Kamer. Ja, ja eigenlijk nog wel uh, de politiek, de, soms de voorzitter van de KRO was ook de uh, voorzitter van de fractie van de, van de KVP ja. in de Tweede Kamer. Dus die hielden alles constant tegen. En de, ja, eigenlijk is het nog precies hetzelfde. Ik lees in mijn theatervoorstelling een dagboek voor uh, van toen ik 15 was. En daar staat uh, een stuk in ook uh, over... Uh, de omroepen die procedeerden tegen Televisier. Dat was toen een onafhankelijk uh, televisietijdschrift, nog niet samengevoegd ja. uh, met de AVRO. En die kregen de programmagegevens... via het Belgische televisie-tijdschrift Humo... en via uh, Wim Ibo, via een U-bocht, zeg maar. Ja, ja. En daar procedeerden de uh, omroepen tegen. En het grappige was in die tijd... dat ze geen greep kregen op Televisier... Want Televisie die zei: van Het is vrij nieuwsgaring. Die oh. kwamen via vier achter wat, wat er uh, uitgezonden zou worden in de komende weken. En dat de omroepen, dus van het uh, omroepgeld, foutieve programmagegevens gingen sturen aan Humo. Maar het gevolg was dat, omdat Televisier uh, ja, echt vrij nieuwsgaring had, dat zij uiteindelijk wel wisten wat er uitgezonden werd en dat de omroepbladen erin tuinde. Dus die gingen verkeerd Dus die gingen totaal verkeerd. Oh, ja, heel goed. Ja, dus dat, vond ik, dat vond ik wel leuk. Flauwe, en die strijd, dus dus 40 jaar later voeren de omroepen nog die strijd tegen ja. onafhankelijke televisietijdschriften ja, ja. En dat vind ik echt volslagen, belachelijk. Ja. Nou, ze gaan het wel winnen, denk ik, de, de, de commerciëlen, als je het hebt over, de, uh, over die programma gegeven. lang een blad als Humo, wat je in België hebt, had, had je toch wel lang in ja. Nederland moeten hebben. Echt een goed een goed uh, uh, ja. cultureel uh, tijdschrift, een culturele tijdschrift. Ik, Ik vind het goed. idioot dat het, dat het na 40 jaar nog steeds niet er is. Er is niks veranderd wat dat nee. Trouwens, de AVRO werd ineens de grootste oproep, omroep van Nederland... doordat ze televisie inleefden. Ja, en ze zouden het eigenlijk had ook opgeheven ja. worden. Daar kwam het ongeveer op neer. Dus dat had niks te maken met, uh, met, met de aanhang van de AVRO. Nee. Maar gewoon van al, iedereen die televisie wel leuk vond... Ja. Was plotseling Afro-lid. Ja, merkwaardig. gedwongen ja. lid, ja. En wat jij net zegt over foutieve gegevens verstrekken. Om te kijken, om ze te pesten eigenlijk. Ik kan me herinneren dat uh, het ANP een keer een kippenboerderij heeft laten afbranden. Om te zien, want dat was helemaal niet waar. Om te zien of Veronica dat dan ook ging uitzenden. En inderdaad, ja. een uur later zei Veronica dat een kippenboerderij was oh, afgebrand. En toen zeiden uh, ze zei, de mensen van het ANP: Zie je wel, ze, uh, ze, ze stelen, stelen ons ja. nu. Zo. En eigenlijk, wat eh, het zijn nu ja, anekdotes achteraf... maar het, het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, zo ja. kinderachtig, dat iemand zo, zo, zo diep kan zakken ja. eigenlijk. Ben jij, heb je nooit de aanvechting gevoeld om dan bij zo'n zender iets te gaan doen? Ben, Met, bij bij een commerciële zender? Bij Veronica of zo, destijds. Hmm, Als je die ja. vrijheid zo uh, hoog in het nee, vaandel nee, nee, maar toen, toen speelde dat denk ik niet, hoor. Ik ben... Uh, nee, Veronica was bovendien een muziekzender... En ik was weg van uitlaat van, uh, van de Fara, ja. van Wim de Bie... van, uh, van, ja, van een soort satirisch jongerenprogramma. Ja. Dus daar ben ik gaan werken eigenlijk. En later ja. voor Henk van Stieperiaan ja, en, en voor allerlei fara programmas Henk van Stieperiaan, ja. ook een naam zeg. Ja. Je had een uh, programma, hoe heet dat nou? Z Uitgeslapen. Uh, ja. ZI. ZI, hè? Nee, ZI was van... Uh, of ZO, ik weet het allemaal niet meer. ZI was... ZO was van Herman Stok en Nettie ja. Kosterman. En ZI van Wim Keizer. ja. En uh, Henk van Stierpjaar, aan het X, een sprong in het duister op de woensdag. En wat deed jij bij hem? Met Joop de Roo. Uh, korte interviews maken, drie minuten items op een reportage ja. uh, Was dat puur journalistiek? Werk? Ja, human interest een beetje. Dat is niet. Uh, ja, het waren meer de, de. Nou, ook niet alleen de medere gesprekken, maar. Uh, ja, ja, het is toch een vorm van journalistiek, ja. Nou, wat je nu doet, is dat toch ook? Ja, het, eigenlijk is het nu meer journalistiek nog. wat ik nu doe bij, uh, bij H. Zondag. Ja, hoewel. Nee, ik kan het komt eigenlijk wel op dezelfde manier. Het, het, het, het is uit, vanuit interesse. vanuit interesse voor de mens die ik interview. Uh, gemaakt eigenlijk. En niet vanuit de neiging om dingen te onthullen. wel, iemand, wel te onthullen wat er in iemand omgaat. Je wil iemand portretteren. Ja, maar niet uh, iemand met feiten. Uh, confronteren. Nee, geen hard nieuws boven nee. de tafel. Uh, wel uit interesse. Ik vind het ontzettend leuk. En dat merk ik nu ook zondag weer. Als ik Corrie Konings heb zondag geïnterviewd. Afgelopen zondag. Ja. Dat is toch een vrouw die normaal bij de VPRO uh, niet verschijnt. Maar omdat het boek uitkwam. Dus dat, dat huilen is voor jou ja. te laat. Uh, en dan vind ik het ontzettend leuk. Als zo'n vrouw ook in een rechtstreekse uitzending. Uh, als je ineens aan de ogen ziet. Dat ze er helemaal in gelooft. Maar ook. Ik had ook uh, twee vrouwen. Die uh, tot voor kort analfabeet waren. En die ook ineens... Uh, ja, ineens gaan, gaan, gaan, gaan sprankelen, gaan, uh, ja helemaal in, in hun helemaal totaal vergeten dat het uitgezonden wordt. Ja. Dat vind ik dan Komt dat door jou prettig. Nou, ik vind het wel prettig als je een soort sfeer uh, creëert waarin mensen vergeten dat het uitgezonden ja. wordt. Nou, wat, dat, ik, wat ik bij jou altijd ervaar, dat is dat uh, uh, op het moment dat jij op de radio bent of op de televisie, op de televisie is dat nog duidelijker te merken, dan wordt een studio plotseling, uh, hoe groot die ook is, krijgt de dimensies van een huiskamer. Jij maakt alles uh, heel klein. Is dat ja. ook de bedoeling? Ja, vind ik, dat vind ik altijd prettig, ook in het theater eigenlijk. Als er duizend mensen in de zaal zitten, om dan... Uh, ik, ik, heb, ik hou meer van saamhorigheid dan van confrontatie eigenlijk. Ik, vind, ik ga er meer van uit dat de mensen ook die in de zaal zitten... en die ook in de uitzendingen in de, in de studio zitten... ga ik er meer van uit dat die ongeveer op dezelfde manier denken... En dat je elkaar een beetje... Nee. Uh, het, het moet niet soft worden of zo... maar nee. wel dat je eenzelfde, vanuit dezelfde hoek denkt. Ja. En niet, ik heb nooit zin om te zeggen van hoe het leven in elkaar zit... maar meer dat je met z'n allen het een beetje... Daarom ga ik ook altijd even de zaal in... om te vragen wat de mensen gedaan hebben. Ja, ja maar daar wordt het heel herkenbaar van. Ja. ja. Dat is ook de bedoeling. En dat vind ik ook wel mensen zoals Salm en Corrie, Corrie Konings... die dan in één uitzending zitten... En die allebei zich op hun gemak voelen. Ja, ja wat je dat net zegt, Conny uh, Konings, koning vroeger uh, zou die nooit bij de VPRO zijn uitgenodigd. Nee. Ik heb de indruk dat het allemaal verdwijnt, die scheidslijnen. Je ziet iedereen overal opdraven tegenwoordig. Het maakt, het maakt niet zoveel meer uit waar je zit, of is dat onzin? Nou, ik, ik denk bij de VPRO dat het nog wel vrij strak is hoor. Ja? En als zo iemand dan uitgenodigd wordt dat het gauw in de Kemphoek uh, zit. Maar dat vind en, ik dan, dan niet goed. Nee, daar hou ik ook helemaal niet van. Ik bedoel, als je iemand uitnodigt, nodig, nodig je iemand ja. uit. Dat, dan wil je gewoon weten van wie ben jij. Ja. En niet van we gaan nu lachen om nee. Corrie Koning. Ik heb wel iets, het zit wel een beetje op de grens. Want als zij gaat zingen... Uh, uh, ja, huilen is voor jou te laat. Het ja. kan niet meer. Het zit, wel, uh, het, is, het zit wel op de grens. Maar ik zou nooit iemand uitnodigen. Ik heb ook Willeke Alberti in de uitzending mm. uh, gehad. Uh, ik vind het leuker om ja, die confrontaties en, en de grens te verkennen eigenlijk. Mm -mm. Dan dat je iemand belachelijk maakt. Ja. Als ik, als ik in een, in een theatervoorstelling de Zaan ga... en ik vraag, ik vraag mensen wat ze gedaan hebben... dan gebruik ik de mensen ook nooit om uh, de persoon belachelijk te maken. Je wil wel uh, combinaties. Als de een dit vertelt en de ander vertelt dat... en je legt een combinatie... Ja, maar is uh, met, met, dat is met mensen. Ja, ja dat is met mensen. Maar, maar niet, nooit, niet om. Nee, nooit nee. misbruiken. Okay. Okay. Eleven Gerald is op hol geslagen. Wat... Het is helemaal gek geworden. Dit komt door mij natuurlijk, omdat ik hem te vaak gedraaid heb. Dat weet misschien. ik wel zeker. Er zitten uh, waarschijnlijk... Uh, er met... heel... zit een, hele, een heleboel krassen op. Ik, ben, ik dacht bij een CD dat het nooit kon. Maar doe jij ze wel netjes in het hoesje? Ik vond het, ja, het ook je... leuk met die oude platen. Dat als je die tikken allemaal hoorde, ja. dat het jouw tikken waren. Je had ook en, platen en mee kunnen nemen. En sprongetjes. Ja. Uh, maar dit heb je dus met CD ook? Dat vind ik wel leuk. Dus dan je... gaan we nog op poging. Oké. Okay. En nou het schoon. Oké. Okay. My chin is on the ground I pick myself up, dust myself off Start all over again Don't lose your confidence if you slip Be grateful for a pleasant trip And pick yourself up, dust yourself off Start all over again Work like a soul inspired Till the battle of the day is won You may be sick and tired But you'll be a man your eyes again, so take a deep breath. Pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Day is one. you may be sick and tired but you'll be a man my son will you remember the famous man who had to fall to rise again so take a deep breath pick yourself up Zo kunnen orkesten niet meer klinken tegenwoordig. Nee, dat is echt Nelson Riddle nog. Soms lijkt het er wel eens een beetje op, dan denk je, nou, maar dit, dit, dit, dit kan niet meer op de ene of andere. Dit is ook echt koper nog, hè? Dit is helemaal niet gedubbeld of zo, maar het is gewoon echt een compleet orkest. En live gezongen door Elefant Gerald ja. uh, ook. Elefant Gerald uh, was dat. Als jij uh, uh, ergens bent, gewoon weer nog meer privé, dan is jouw houding er een van: ik ben eigenlijk het liefst nu onzichtbaar. Van: het spijt me zeer dat ik hier een. Uh, dat ik hier ruimte in beslag neem. Dat, dat, dat uh, die sfeer hangt een beetje om je heen. En nu je hier ziet, is dat al een wereld van verschil. Wat is dat toch? Nou, ik denk dat het met werk te maken heeft. Op de vrijdag, dan neem ik Margret Dolman op uh, vrijdagochtend vroeg... Uh, schrijf ik de tekst om een uur of uh, half acht, acht uur. lees ik eerst de krant en dan probeer ik het zo actueel mogelijk te maken... Dan heb ik vergadering om tien uur van HA zondag. Mm -hmm. uh, wat er allemaal in de uitzending zit, uh, de zondag. En als het, uh, zoals komende vrijdag, dan heb ik geen uitzending. Dus dan ligt het anders. En dan kom je hier binnen. In de kantine? Ja, ja. en dan uh, denk ik van, ja, dan moet ik mijn werk doen of zo. Of dan moet ik ja. dolman doen. Het heeft toch niet met schaamte te maken of zo. Maar het heeft gewoon dat je denkt: van ja, ik ben hier voor me. Ik hou volgens mij hou ik niet van gezelligheid als ik aan het werk ben. ben. Soms zie je wel eens nog wat na te praten. Maar dan denk ik van, ja, nu zit het werk erop. En dan moet ik, uh, ga ik weer weg. Ja. En, uh, weer nou, ik, doen, vind, nee, ik vind je helemaal niet onvriendelijk of zo. Op, op dat moment. Maar je, je hebt zoiets van, ik ben er niet, ik ben er niet. Nee, maar het heeft inderdaad wel, ik, met het werk te maken. Het ja. heeft niks met je karakter te maken. Uh, nee, ik denk het niet. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Een soort bescheidenheid die je dan Nou, Ik vind het leuker om... Uh, om een, uh, een afstandelijke houding te hebben... dan een pontificale houding. Mm -hmm. Ik vind het leuker om in de schaduw uh, te lopen... en te observeren. En ik heb meer een journalistieke benadering eigenlijk ja. van het leven van de mensen... dan een uh, trots uh, uh, ja, naar voren... Ik ik kijk mij eens. Nee, ja, nee dat, dat heb ik helemaal niet. Het ergste vind ik toch... <laughs> net als, er mens in een, als de kantine hier vol is en ik kom binnen... dan wil ik het liefst echt zo snel mogelijk uh, doorlopen. Ja, dat is ook heel erg aan je te zien. <laughs> wat je dan wel doet, is van... Uh, uh, wat ik nou hoor, je zou het liefst de pas erin zetten. Van ja. Heel snel hier dwars door die kantine heen en wegwezen... en dan aan de slag. De pas, de pas hou je dus in. En je kijkt dan toch wel willend zo links en rechts van... Uh, nou, ik ben, ik ben er wel. Ik ben heel vriendelijk. En, uh, maar ik moet nu echt verder. Dat heb je dan wel. Ja... Nou, omdat je hier ook altijd hartelijk ontvangen wordt. En, uh... Maar ik heb ook altijd een soort ik heb een soort blindheid, ook voor mensen die ik wel en niet ken. Dat, dat heb ik, ook een soort... ik heb was in een zaal uh, ben, uh, ben in theatervoorstelling de zaal ingegaan. En toen liep ik langs mijn broer. Dus die ik uh, die wekelijks zie, en die herkende ik niet. Nee. Want je hebt een hele andere. Je bent het zo doelgericht. Uh, maar je keek hem wel aan of zo. Wat ja, ik keek hem wel, maar ik herkende ja. hem niet. Nee. Ik keek gewoon de mensen in de zaal aan. En, uh, Vond je broer dat fijn? Nee, die beseft dat niet. Die, uh, je bent er gewoon met je werk bezig. Ja. Je zit er gewoon in een heel andere... In een, in een ander ding. Het reis, ik heb het ook met theaters. Als ik bijvoorbeeld naar Dortrecht ga... Uh, en ik ga naar, uh, naar de Schouwburg van Dordrecht, dan zie ik de stad heel anders ook. Uh, en ook een hele andere... Het is een hele andere stad... dan dat je in Dordrecht bijvoorbeeld naar het café gaat... Landen. Ik weet niet, of, ik weet niet of, dat, of dat er iets mee te maken heeft. Maar loop je dan die stad te registreren op een functionele manier? Van misschien, uh... nee, je gaat doelgericht daar uh, naartoe. Dan ja, naar, ofzo, of, ja. Verder niks. Ja. Nee, maar dit is de, Hier is het punt natuurlijk dat je dat hier zo altijd veel mensen rondlopen... En waar je toch een aantal mensen niet van kent en een aantal mensen wel. Ja. Dus als je een, een, een, een huis, een, een huis kan ik zeggen... maar daar ja. komt het voor mij ongeveer op neer, binnenkomt... dat je niet ga, snel ziet wie je dan kent en wie je niet kent... Ik krijg ineens, nee, niet. Nou, er komt wel er komt een vergelijking met mij. Ik, ik, ik vind het helemaal niet leuk om op verjaardagen te komen. Maar ja, je moet wel eens naar een verjaardag toe. Omdat jij je huiskamer zegt, zo gedraag jij. Je komt op een verjaardag. Ja. En je kent bijna niemand, behalve de jarige en, en, en nog twee personen. En dat is een ja. soort van... Op, onbe, ik voel me dan heel erg ongelukkig. Ja. Dan, het eerste wat ik denk, waar moet ik nou gaan zitten? Ja, dat heb ik en, ook. En, en het liefst een stoel die helemaal apart zit... Ja. Ook. Niet in een kring. Een kringverjaardag is nog het allerergste. Dat zijn de ergste, ja. Want er zit altijd een lolbroek tussen. Ja. Die leuke dingen vertelt. En ik heb ook altijd de vertraging uh, dan. Maar het is ook waarschijnlijk voor luisterers ook ja, herkenbaar dat je... Uh, dat iemand iets zegt. En dat je daar iets op wil zeggen. En dat je even wacht. En voor je tweede is je beurt voorbij. En kan je er niks meer over zeggen. Ja. Dan, of als je er dan nog iets over zegt... dan valt alles... Ik denk dat ik daarom ook ben gaan schrijven. En ook al die dingen ben gaan doen. Omdat je het contact in zo'n situatie totaal... Uh, niet hebt, je bent iemand die... Uh, Jij observeert liever, denk ik. Ja. En doet er, maar je maakt er dan weer wel wat van. En ik denk dat wel je... snel. En in de rol van Dolman kan ik ook heel snel uh, uh, reageren. En ook natuurlijk als je schrijft, maar ook als je als Dolman interviewt. Uh, maar dan, dan forceer je het ja. eigenlijk. Maar in het dagelijks leven heb ik het niet. Wanneer is Dolman geboren? Uh, nou, ruim 26 jaar geleden. 26 jaar geleden. Ja. Kan je dat nog herinneren? Hoe je dat, hoe, hoe dat functioneerde? Hoe, hoe, hoe ze geboren is, zou ik maar zeggen. En waarom? Ja, het, ja nou, het is begonnen... Nou, het is eigenlijk... Ja, het, is, het is minder romantisch begonnen eigenlijk uh, dan het lijkt. Want we, ik had genoeg van Hilversum, van, van, de, van de hele situatie in Hilversum. Ik, ik interviewde daar altijd uh, voor, radio, voor Radio Weekblad en zo. En ja. programma's. En daar had ik genoeg van. En toen vroegen ze bij Radio Amsterdam. Die begonnen toen... Of ik uh, daar wilde interviewen. En toen zei ik, dan dat, ik dat ik eigenlijk liever een hoorspel uh, wilde maken. Ja. met Adelle Bloemen en zo in de, ho de hoofdrol. Ik dacht, dan leef ik een pakketje af. En dan ben je uh, inhoudelijk uh, onafhankelijk. en ook financieel onafhankelijk. Dan kom je op een ander terrein terecht. dan val je uit de, uh, uit de journalistieke branche, mm -hmm. zeg maar. Ja. En, uh, en daar hadden ze ja, in eerste instantie geen geld voor. en ook niet voor Adele Bloemen dan. Dus Bloemendaan. En ik deed toen wel als stemmer bij Beetje Collicle. dat is een kinder. Uh, een kinderserie was dat. Dus toen kon ik een pakketje afleveren met de dialogen. En ik heb toen wel geleerd om dat te dubbelen, die stem te dubbelen. Ja. Zodat je een pauze laat voor de ene stem en dan de andere stem erin doet. Ja. En, en ik had zin om een soort dagboek te maken. Ik had, toen ik tot mijn 28 was, heb ik elke dag, nou niet elke dag, maar wel heel vaak in een dagboek geschreven. En ik wilde eigenlijk gaan schrijven en, en ook persoonlijk gaan schrijven. En ook over eenzaamheid en over liefde. En dat heb ik ook allemaal in Dolman kwijt. Dat ik mezelf niet goed voelde of niet een een eenzaam goed. voelde. Dan zat Dolman tegen de zelfmoord aan. Ja. En ook over liefde en over, over, over jongens en over alles kon ik. Uh, dus als je uh, alle Dolman achter elkaar legt, krijg je een aardig beeld van jouw. Uh, ontwikkeling. Ontwikkeling en uh, stemmingen, ja. zomaar zeggen. Ik zit ineens aan een beetje collagol te denken. Hoe ging dat liedje nou? Ik ben een beetje collagol. Ik ben een beetje collagol, een beetje dat kan zingen. Ja. Ik, ja, het is het is een... ik ben een Collagol. Ik ben beetje Collagol. Ja. Collago. Er is ook een platvloersliedje over gegaan. Hè? Dat de kinderen allemaal zongen. Het raar is dat dat dan niet meer uit je hoofd gaat. Ik ben een beetje Collagol. Beertje dat collago. kan neuken. Ik neuk alle beren vol. Of ik, nou, ik weet niet. Ik ben beetje Collagol in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Empty is the sky before the sun wakes up. Empty as the eyes of animals in cages. Empty, the faces of women mourning when everything has been taken from them. Me, don't ask me about empty. Is a string of dirty days Held together By some rain And the cold winds Drumming at the trees again Empty is the color of the fields long about September when the days go marching in a line toward November empty is the hour before sleep Kills you every night And pushes you to safety beetje raar wat we deden. Van, ik ben Beertje Collagol. beetje dat kan neuken. En dan Frank Sinatra en Empty is... Uh, <laughs> ja, het is een rare combinatie. Ja. En het is ook een... een het is een... Uh, uh, uh, van de vroegere LP... A Man Alone. Uh, geschreven door Red, Rod McCune, Wat een nicht was ook. En, of is. Ja. En Sinatra is echt een nicht, de hater ook. Dus waarom je dat gezongen heeft, dat weet ik ook niet. En Empty uh, waren gedichten van... Uh, van Rod McCune. En dat vond ik het grappige... dat Senator hier echt ook op de rand zit... of volgens uh, sommigen ook echt over de rand heen... van de kitsch is... Mm -mm. Empty ja. is me. Ja, zo echt zo... heel erg uh, geforceerd. Maar ja. ik vind dat... Uh, maar dat kon hij toch doen? Ja, vind ik, ik vind het zo leuk dat hij dat durft. Dus dat is eigenlijk meer het... Uh, hij kon het dat doen omdat had. hij het was. Ja. Ik bedoel, ja. Rod McKeown Soldiers who wanna be heroes. Ja. Of oh, yeah, zijn gimpjes... Practically zero. Ik weet niet of het ging. We hadden het over uh, drie kwartier geleden of zo: hadden we het over dienst, diensttijd. Ja, en, of, en uh, jij hebt toen beloofd, uh, dat heb ik, ik ben het vergeten te vragen verder. Jij hebt toen beloofd om uh, te vertellen over een ervaring in jouw leven die uh, gevaarlijk oh, dicht lijkt. Gevaarlijk dicht in de buurt <laughs> komt van, van dienst. Nee, ik ben een keer met Ville Velderhof meegemaakt. Ik vind Rick Velderhof ontzettend aardig. En die heb ik ook uh, wel eens dingen voor gedaan. Ook uh, vroeger, uh, we hebben samen een programma gedaan voor de Radio 3. Ja. En die vroeg oh. of ik uh, mee wilde gaan een keer naar Ikstaat uh, in Zwitserland voor Ville Velderhof. Uh, en ik mocht zelf ook kiezen met wie. Ja, ja. Dus met Linda de Mol of, uh, nou, nou, nou, ik weet nog een aantal uh, mensen... En, uh, en maar ook, uh, ik kon ook iets uit ratelband. En ik koos voor ratelband. omdat ik dacht meteen, dan hoef ik zelf niks te zeggen. En dan, uh, en het leek me ook wel spannend. Het, want hij intrigeerde mij wel enorm. Maar toen gingen we er naartoe. Dat was ook nog altijd op je voeten in de aarde. Want uh, hij belde op dat uh, Wille bord ook mee zou gaan. En zou, uh, privé zou er komen. En mm. zo, daar had ik er helemaal geen zin in. Dus ik had eerst weer afgebeld. Maar toen, uiteindelijk uh, ben ik toen wel uh, er naartoe gegaan. Tenminste, mijn vriend Dammie heeft me naartoe gebracht. Zodat ik... Uh, ook niet uh, weg kon gaan met de trein. Maar dan merk je ook... Uh, dat je dan ook... nou, wat jij over dienst vertelde... dat je ook eenzelfde soort ervaring krijgt. Dat je toch ook uh, je aan gaat passen. Want wat ik dacht van... wat ik niet ga doen met Ratelband... is samen zwemmen. En dat ze dat gaan filmen. En wat ik helemaal niet ga doen... is samen in een bubbelbad. En het eindigt dan dat je toch samen in een bubbelbad uh, ja. zit. En en dat je ook denkt van ja, want zij filmen drie dagen achter elkaar. En je weet absoluut niet wat ze ervan gaan gebruiken. Ze hebben het heel netjes gedaan, ook hoor. Een heel, uh, verder een heel vriendelijk uh, portret geweest. Maar je voelt je ontzettend uh, opgesloten. En je probeert toch sociaal te zijn. En je wil zo gauw mogelijk weg. En het leukste vond ik toen ik uh, uiteindelijk uh, weg mocht. Toen ik op het station gezet werd. Van ik sta en uh, met de trein naar Montreux ging... en dat oh. je dan boven de berg komt en dus zo Montreux ziet... en echt uh, ja, een bevrijding uh, ervaart. Maar dat, had je, dat kon je alleen maar ervaren... door drie dagen met Emile Ratelband. Te ja, gaan te vond ik, dat vond ik het toch wel prettig. En ik vond hem wel aardig ook. Ik vond hem... Uh, ja, ik vond hem, uh, ik vond hem wel uh, sympathiek, uh, eigenlijk. Waarom? Nou, omdat je ook, als je drie dagen met iemand optrekt... dat je ook de gevoelige kant van iemand ziet... of de, de je ziet ook de omwenteling dat iemand heel normaal is. en je daar die publiek ziet, dat hij ineens uh, helemaal losbarst. Dan, dan wordt hij ook een ja, ja, ook uh, een heel rustig terras. Iedereen uh, zit heel rustig om een beetje koffie te drinken. Zeg maar een stuk of vijftig uh, mensen. Een staat met mooi uitzicht, echt de vrede al om. Wat mm -hmm. is het leven toch mooi. En Ratelband, die ziet die mensen en die komt erop af. En die en je begint meteen... En je ziet echt uh, een, een soort spanning en eerst woede bij die mensen ontstaan. Ja. van Hoe durft die man de rust te verstoren? Ja. En daarna gaan ze toch mee. Dan uh, worden ze toch door, door hem beïnvloed. En jij? Jij, jij, jij, toch, ik, ik jij was er mee, mee. Maar ik vind, wel, ik vind het wel... Uh, als fenomeen vind ik het dan wel leuk. Wat je met Pim Fortuyn eigenlijk ook hebt. Ik, ik heb wel bewondering voor... Uh, ja, voor, voor iemand die uit het niets uh, zo'n stemming uh, weet te uh, creëren. Valentine. time Sure your heart will fall apart each time you leave. Is give your his figure name. less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? If we can be the best of lovers yet be the best of friends if we can try with every day to make it better as it goes Don't change one hair for me not if you care for me stay Each And day I is Valentine the music never Valentine Winter time Winter time Summertime Summertime Evening time Evening time or any time I nog heel naar jouw wens. Dan ronden we het uur af. Met How Do You Keep, keep the Music do. Playing... in My Funny Valentine. Ja, en dit is echt een hele mooie... mooie combinatie van Laurie Morgan. Verder volgens mij een onbekende zangeres. Ja, mm -mm, ik ken ook niet. En een senata die echt vanuit zijn graf... echt vanuit het diepste van het diepste... nog uh, zingt. Ja. Maar de uur is heel snel gegaan, vind ik. Ja, Vind ik ook heel snel. Ik weet ook niet... Ja, we hebben het eigenlijk over niks gehad en over alles, geloof ik. Was het wel naar je zin? Ja, ik vind het... Uh, voor mij vliegt het voorbij. Ja. Ik hoop dat het ook niet uh, vervelend is geweest. Ik voor, voor de ook. mensen thuis. <laughs> Bedankt, Paul. Ja, geen dank. Okay. Ah, Paul Haanen, die kan helemaal niet vervelend zijn voor de mensen thuis. Eh, tot zover dit gesprek van eh, elf jaar geleden in Caro's Nacht van het Goede Leven. Er waren wat bestellingen eh, geplaatst door luisteraars, muzikale bestellingen... Eh, in het eerste uur van eh, dit programma. Willem uit Amsterdam wilde de Full Fighters wel horen. Wij vonden iets. Virginia Moon samen met Nora Jones. In the day and two Fighters met hun benen op tafel. En waarom lagen die benen daar? Omdat Nora Jones erbij was. Hoe namen de Beatles afscheid van ons? Ze lieten ons verbijsterd achter. Maar wat deden ze het in stijl, zeg? Once a way to get back Get back home, sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Tot zover de Beatles. Gaan we door naar het heden. Uit de nieuwe Coen Brothers film Inside Louis Davis gaan we iets uh, laten horen. Het is een film over het leven van een singer-songwriter in Greenwich Village in New York. Begin jaren 60. Beetje Dillanesque allemaal. Uh, de hoofdrol wordt prachtig gespeeld door Oscar Isaac. En die uh, gaan we zo horen zingen. Samen met Marcus Mumford in Fare The Well. the one I love Oh, fare thee well My honey Fare thee well, well I had a man Strong and tall He moved his body Like a cannonball Oh, fare thee well I remember one evening in the pouring rain And in my heart was an aching pain